Zo alweer eh, 198. Dat is toch niet te geloven? Ja, lieve mensen, weer een uh, hele goede avond. Uh, overdag luister je misschien een hele goede dag. Mijn naam is Yvonne Hagena Radomand. En ook weer voor u bedankt dat je ervoor gekozen hebt om uh, nu te luisteren. Naar deze lezing meditatie, zo je wilt. En graag wil ik nu beginnen.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 En maak de verbinding met moeder aarde, met de logos van de aarde, met het centrum van de aarde. Maak de verbinding met het licht, het licht dat je kunt visualiseren, het licht van een kaars, het licht van de zon, het licht misschien hier in jouw kamer, het zonlicht, dat je misschien kunt visualiseren of werkelijk ziet. En adem dat rustig in. Stil naar je eigen innerlijk. Verbind je daarmee. Leg al dat licht in je zonnevlecht. En adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Je kunt ervoor kiezen om door je mond uit te ademen, door je neus in te ademen. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Hou de adem even vast en adem rustig. laat alles op deze dag van je afglijden. Je kunt er niets meer mee. En weet je, je bent het over een week weer vergeten. Of het is opgelost in het niets. Terwijl je toen zo vreselijk druk had zitten te maken. Weet je het over een tijdje niet eens meer. En kun je het je... Niet eens meer herinneren. Adem rustig door je neus in. Houd die adem even vast. En adem flink door je mond uit. Je zou dat een reinigende ademhaling kunnen noemen. En hoe dieper je die ademhaling maakt. Dus vanaf je zitvlak, hoe beter het voor je is. Waar gaat het deze keer over? Als ik respect voor mezelf kan opbrengen, zullen anderen... Ook respect voor mij opbrengen. Maar het is zo moeilijk. Maar ik krijg steeds opnieuw de kans om dit te oefenen. Komt het je bekend voor? Je weet het. Maar voel je het ook? Er kwam namelijk een mail binnen met onder meer een vraag. En ik citeer alleen het stukje... Uh, nou ja, vraag wil ik eigenlijk niet eens zo noemen, maar het was eigenlijk de vraag van hoe kun je nou te veel respect hebben? Maar ik wil toch eventjes het voorstukje even citeren. Ik heb opnieuw de kans gekregen om te oefenen wat ik geleerd heb, maar het was zeer moeilijk. Ik kon het niet laten om diegene waarvan ik vind dat hij zijn verantwoordelijkheden afschuift op mij, waardoor ik veel meer werk heb en energie moet steken in het oplossen van organisatorische en technische problemen dan nodig, te laten weten dat ik toch wat meer respect verdien. Nou, op de eerste plaats krijg je voor mij al meteen respect, want ze is een hele mooie zin met mooi bijzinnen, daar ben ik zelf helemaal gek op. Het kan eigenlijk niet meer in deze tijd, zeggen ze, want eh, zinnen mogen niet langer meer dan dertien woorden zijn, maar ik vind het hartstikke leuk, zo'n zin met bijzinnen. Maar ik ga verder. Het gevoel dat hij respectloos was tegenover mij en profiteerde van mij, kon ik wel afzwakken, maar niet wegdenken. Ik weet wel dat deze persoon dat niet enkel met mij doet, maar wel meestal met zachte vrouwen, en dat ik dit dus niet persoonlijk moet nemen. Maar ik voel me zeer sterk dat ik hem moest laten weten dat ik meer respect verdien dan dit, omdat hij het in de toekomst niet meer opnieuw zou doen. Waarschijnlijk vertelt deze situatie iets over mij. Iemand vertelde mij wel eens dat ik te veel, veel te veel respect heb voor anderen en dat dat van, hen, en dat van hen ook verwacht en hierdoor teleurgesteld wordt. Maar hoe kan je nou te veel respect hebben? En ik moest werkelijk zoveel respect hebben, dan zou ik hiervoor ook respect hebben gehad en niets tegen hem gezegd hebben. Anderen zeggen dan weer dat ik niet krachtig genoeg reageer en mij te nederig opstel. Nou, tot zover de mail. En uh, ja, ik ga graag weer verder. En dat, is, uh, dat heeft geleid, deze, deze vraag, deze mail, om het uh, nu over respect te hebben. En wat zie ik vanavond uh, tot mijn uh, plezier? Uh, ik krijg een mail binnen van uh, Brahma Kumaris. Ik krijg het in het Engels. En het dat gaat ook over respect. Ik heb hem gewoon snel doorgelezen. En ja hoor, daar komt deze mail uh, ook op neer. Precies hetzelfde. Dus ja, we zitten goed. En ja, en ik ga graag weer verder. Als ik het zo vanuit mijn visie bekijk, lijkt het mij dat je helemaal juist gereageerd hebt. Je hebt duidelijk te kennen gegeven dat je meer respect verdient en dat jij het niet verdient om zo behandeld te worden. En ik neem aan dat je dat er ook mee bedoeld hebt. Het valt niet mee om dit duidelijk te maken, maar ook om ermee om te gaan. Want willen wij niet allen respect hebben? Respect voor wat wij denken en doen, voor ons werk, voor ons hele hebben en houden? En vaak lijken wij dat gewoon niet te krijgen. Toch is het juist als er gezegd wordt dat als jij respect voor jezelf kunt opbrengen, de ander ook respect voor jou zal opbrengen. Als jij, en doe jij in zijn algemeenheid, hè? als jij niet duidelijk bent, begrijpt die ander niet wat jij bedoelt. En begrijpt die ander niet wie jij bent. Want er wordt door mensen op ons, gelet, op jou gelet en jij let op anderen. Zo is dat gewoon. Dus als jij niet duidelijk bent, begrijpt die ander niet wat jij bedoelt. En begrijpt de ander niet wie jij bent. <coughs> en zal het gewoon nog een keer proberen. Omdat hij ook het respect niet krijgt van anderen. En ook niet het respect voor zichzelf heeft. En zo gaan mensen maar door en door. Maar ergens dienen we toch te beginnen en we kunnen inderdaad dan zeggen dat wij het niet verdienen zo behandeld te worden. Maar gaan we proberen de anderen te veranderen, dan kunnen we zo in de valkuil stappen. Zelfs in gedachten... Even zo goed als wanneer je het uitspreekt, dat je graag zou zien dat hij zou veranderen. Het is een zwakte bot. Als je de ander totaal kunt laten, huh? <coughs> werkelijk laten, laten dus dat hij wel of niet verandert, het mag niet uitmaken, dan sta je steviger. Want zodra je begint te denken, ik wou dat hij er veel zelf maar in, dan verzwak je jezelf. Dan ga je weer nadenken over die ander, terwijl je bij jezelf dient te blijven. Pas als je de ander werkelijk kunt laten, ook al zou dat in de praktijk betekenen dat je meer werk zou hebben. Als je die ander werkelijk kunt laten, dan komt er een verandering in de dialoog. Er komt een verandering in de samenwerking. En zal hij, let me op, alles doen om het jou zo aangenaam mogelijk te maken. Hij zal zelfs werk uit je handen nemen, alleen maar om jouw respect te krijgen, te verdienen, maar ook uit respect voor jou. Hij weet dan alleen niet dat hij dat respect voor zichzelf moet verdienen, En dat hij het ook en juist voor zichzelf dient op te brengen en daardoor niet afhankelijk van jou dient te zijn. Lastig? Toch niet hoor. Het is precies hetzelfde als bij jou. Alleen wij mensen denken dat het aan de man vrouw-verhouding ligt. Ik denk daar zelf geheel anders over. En denk gewoon wat het te maken heeft met bewustzijn. Is de ander zich bewust van zijn eigen krachten, van zijn eigen respect, of is hij afhankelijk van die ander? Dat kun je dus ook op jezelf toepassen. Als wij stevig in onszelf staan, hebben wij het respect van de ander niet nodig. Dan weten wij zelf wie we zijn en weten we respect voor onszelf op te brengen. Dan maakt het totaal niet uit of we nu wel of niet respect van anderen krijgen. Dat lijkt hard te klinken, maar het is de weg naar een loslaten van de emotie van de ander. We hebben alleen met ons eigen denken te maken, met onze eigen emoties. Daar moeten we het mee doen. We kunnen niet in de huid. Van de ander gaan zitten. Maar om die ander te begrijpen, dienen we eerst onszelf te begrijpen. Maar ja, zo eenvoudig is dat dan. Je kan lange tijd van denken tussen zitten, voordat je dit door kunt hebben, maar het kan ook nu. Gebeuren. Als wij die ander begrepen hebben, dan is er slechts mededoen. Begunnen wij die ander zijn fouten om van die fouten te leren? Want dat is de enige weg hier op aarde. En als die ander het werk, in jouw geval, allemaal op jou afwentelt, nou, dan kijk je wat je kunt doen en doe je wat je moet doen en let je goed op je eigen tijd, op je eigen energie. Want dat kun je niet weggeven. Vervelend? Misschien. Maar het laat je wel zien... Dat je super duidelijk dient te zijn. Daar is ook die ander mee gebaat. Dan heeft het en ja, vergeef me mijn duidelijkheid niets te maken met. Hij doet het alleen met zachte vrouwen. Nou, ik bedoel, ik weet zeggen, hij reageert alleen op die wijze met zachte vrouwen. En ik citeer maar even uit zijn hoofd. Want dat is een reden om in dat zwakke gevoel te blijven. Zo van: kan ik er wat aan doen? Hij doet het met ons allemaal. We zijn allemaal zo lief en zacht. Ja. Zo'n gedachte brengt je terug in je denken een stapje terug. Dan is het maar zo dat hij dat alleen met zwakke vrouwen doet. Dan dienen die zwakke vrouwen eens wakker te worden. Eindelijk, in deze tijd, en werd het niet tijd, wat hebben we voorbij laten gaan, wij vrouwen, hebben dat allemaal toegestaan. Het laat mensen energie verliezen als je met een negatieve Mee laat sleuren. Het heeft namelijk helemaal niets met zwakke vrouwen te maken, wie dat dan ook zijn. Die mens neemt gewoon zijn kans. Hij zou dat bij andere mensen ook doen. En dat mag hij, dat mogen mensen doen. Dat gebeurt gewoon als jij in je auto zit en je wil de snelweg op, en je krijgt geen ruimte, en je zit maar te twijfelen aan de kant, en je durft er niet op, nou, gaat echt niemand op de weg stilstaan hoor, om jou ertussen te laten. Dan moet je op een gegeven moment vaart maken, en ertussen komen. Maar hij kijkt wel uit om dat bij mensen te doen, die sterk in hun schoenen staan, die zichzelf zijn, en die vast in het zadel zitten. Want dan komt er uit dat hij eigenlijk heel zwak is. En hij kijkt wel uit hoor. Dat hebben mensen haar scherp door. Of het nou man of vrouw zijn. Ze hebben, dan, ze hebben hem dan ogenblikkelijk door. Dus zal hij het bij mensen doen die zwakker staan dan hij staat. Of je daar iets aan kunt doen, nou oh, nee. Ieder mens dient uit eigen vrije wil zichzelf te leren kennen. En dan, als mensen zichzelf hebben leren kennen, zien dat ze uit een ziel bestaan en een lichaam hebben, dat die ziel dat is wat ze werkelijk zijn. En dat niemand daaromheen kan. Dat, dat het is wat hen vast op de aarde laat staan. Dat hoef je niet eens te zeggen, dat gaat in de gedachten, in het denken, dat straal je uit naar buiten. Daar krijgen mensen om je heen als vanzelf respect voor, daar hoef je niets over te zeggen. En dat hoeft ook nooit afgedwongen. Te worden. Dat kan ook niet, want dat afdwingen hoort weer in die illusie thuis. Dat is niet echt. Maar het je herinneren wie je werkelijk bent. Daar dienen mensen vanuit zichzelf over na te denken. Het maakt hen sterk en onafhankelijk. Ze hebben de goedkeuring van niemand meer nodig. Ze zijn vrij. kun je je afvragen. En het respect dan? Nou, daar hoeven ze zich totaal geen zorgen over te maken. Dat zal ongetwijfeld vanzelf komen. En als het niet komt, is het ook goed. Soms zullen ze bespot worden, versmaad En noem maar op. Want niet iedereen heeft het leven door. Wat is dan door mensen die je eigenlijk, of die dan in je spiegel kijken en daar zo van schrikken, dat ze wild om zich heen gaan meppen. heb mededogen daarmee. Je hebt het zelf ook eens gedaan. anderen te vertellen hoe het wel moet en hoe het hoort. Tja, dus ook weer mensen in een dogma drukken. Dus als ik het zo lees in je mail, ja, het respect voor de anderen is eindeloos. Ook al is het iemand die de dingen anders doet dan jij dat doet. Je hebt respect voor die ander omdat je die ander respecteert. Of het nu een jonger of een ouder iemand is, het maakt niet uit. Dat is het respect voor de ziel, het respect voor het leven. Dat kun je nooit genoeg hebben. Daar heb je ook volslagen. Gelijk in. Maar, en dan komt het. Het kan ook naar de andere kant opslaan. Dan wordt dat respect hebben. Slaafs gedrag. Daar dienen wij mensen toch werkelijk alert voor te zijn. Dan is het respect te veel. Het zelf vergeten. Het eigen zelf is vergeten. En dan gaat een mens dingen verwachten. En daarin zal een mens altijd teleurgesteld worden. Als je gaat verwachten, dan wil je, dan dwing je dat af dat het van buiten moet komen. Om jou tegemoet te komen. Om jouw innerlijke toch wel leegheid tegemoet te laten komen. Op te vullen. Een mens zal altijd teleurgesteld worden. Want ook dat, dat verwachten die je tot 0,0000 neer te zetten. Je kunt niets verwachten van een ander. Ja, bedenk ik me nu eens, als je samen afspraak maakt, dat is wat anders. Maar in feite ook niet. Want je gaat verwachten, je gaat een claim leggen op een ander. En daarin zullen mensen altijd teleurgesteld worden. Het is werkelijk beter, naar mijn ervaring, om niets te verwachten. Je legt nergens een kleed op. Je vindt niets eh, vanzelfsprekend. Je bent dankbaar. Voor het leven, voor alle dingen in je leven, alle ontmoetingen, ook al zijn ze minder plezierig, maar je bent werkelijk overal dankbaar voor je. Want laat je het leven gebeuren zoals het leven voor je ligt. Dan hoef je ook niets meer te verwachten. Dan komt het, zoals het komt. Als je in die gedachte zit, komt ook het respect, zoals het komt. Het willen afdwingen, laat je van jezelf afdwalen. Want het is een respect zonder zelfrespect. Zonder jezelf te geven wat zelf toekomt. Het respect voor jezelf. Dat is wat jezelf toekomt. Dat kun je alleen maar aan jezelf geven. Jij weet wat jij zelf nodig hebt, jij weet dat het beste voor jou is, het beste wat je jezelf kunt geven, respect, de liefde, vanuit die zelfkennis, die je heeft leren inzien wie je zelf, wie je werkelijk zelf bent. De gedachte, de beslissing om niet meer in die illusie, de illusie van de aarde, te willen leven. De illusie waarin je vindt dat alles jou toekomt en dat iedereen fout kan zijn, maar waar het net andersom is als je tot jezelf terugkeert. Dat jezelf uitmaakt hoe jouw wereldbeeld is. Hoe het wereldbeeld is. Dus respect zonder het zelfrespect. Zonder jezelf te geven wat jouwzelf toekomt. Mensen geven zichzelf dan de illusie... En denken dat dat hen toekomt. De illusie van het respect, de illusie van het verwachten en de illusie, nou, laten we het De illusie van het geld willen hebben, bijvoorbeeld. Het denken dat het hen toekomt, omdat zij daar hard voor hebben gewerkt. En dat alleen hebben gedaan. Maar ze zijn voorbij gegaan dat niets zonder God gebeurt. En dat zij het hebben ontvangen omdat het God, ja, laten we zeggen, behaagde, om het maar eens zo te zeggen. En waarom zij wel en de ander niet simpelweg... Om te kijken hoe die mens ermee omgaat. Gaat die mens er prat op het allemaal te moeten hebben en het zelf gedaan te hebben? En gaat hij voorbij aan de God in hem? Dan vergeet hij het belangrijkste in zijn leven: niets. Niets gaat zonder de liefde van God. Het geld op zich is een energievorm die niet het hoogste goed is in het leven. Dat dienen wij ons goed te realiseren. Maar die mens ontvangt het. Om het te delen met anderen. Om goed te doen voor anderen. Want God houdt van ieder mens. Niemand uitgezonderd. Ook de hele arme mens die niets heeft. Dus om het te delen met anderen. Zodat anderen daarvan kunnen meegenieten. Meeprofiteren zou je kunnen zeggen. En geholpen kunnen worden in dit leven hier op aarde. Die gedachte dan, dat hij zelf nooit genoeg zou hebben, is er dan in het geheel niet. En hoe meer die mens geeft, hoe meer hij terug ontvangt. Soms stond hun verbazing. Ik heb het grote genoegen zo iemand te kennen en ja, over respect gesproken. Hij krijgt werkelijk geen respect van de, in de plaats waar hij woont, omdat hij anderen geeft en anderen laat leren en anderen eh, eh, andere werk laat, eh, laat doen. De mensen om hem heen zijn jaloers. Omdat ze eigenlijk dit zelf hadden moeten doen. Maar deze mens staat zo sterk in zichzelf, dat hij het niet meer nodig heeft, heeft hij gemerkt om het respect van anderen te willen hebben. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Ja, zeggen anderen dan, dan verdient hij geld mee. Ja, natuurlijk, anders worden deze mensen ook niet geholpen. Waar hij banen aangeeft en waar hij huizen verbouwt. Maar goed, ik dwaal af. Uh, ja, zal ik nog maar even terughalen wat ik zojuist uh, uitsprak? Um, dat uh, ja, het, het respect het kan, dan ook een andere kant omslaan. Dan wordt dat respect hebben een slaafs gedrag. Daar dienen wij mensen alert voor te zijn. Dan is respect te veel, het respect is dan te veel, en dan gaat een mens dingen verwachten En daarin zal een mens altijd teleurgesteld worden, want het dwaalt af van je werkelijke zelf. Het is een respect zonder het zelfrespect, zonder jezelf te geven wat jouzelf zelf toekomt. Mensen geven zichzelf dan de illusie en denken dat dat hen toekomt. dan geef je het wel aan de ander. En die ander heeft dat feilloos in de gaten, en zal jou echt niet bijstaan om dat nadige gevoel weg te halen. Je zult dan ook teleurgesteld worden. Nou, net wat ik dus ook zei met die auto hè, op de weg, dat teleurgesteld worden in anderen, zal zo lang en zo vaak voorkomen, net zo lang je, en dat is altijd weer in algemene zin, dat begrepen hebt, dit kleine partikeltje in je leven. Het lijkt niet belangrijk, maar het kan op den duur zo belangrijk zijn, dat je begrepen hebt dat je dat lege gevoel in jezelf dient op te zoeken, om het vol te maken met je eigen inzichten en kennis van jouzelf. Ach ja, dat doen ook veel mensen. Ze eten dat lege gevoel weg. In van alles. En worden daarbij ook nog op de een of andere wijze. Verslaafd. Kan allemaal. Mag allemaal. Want dat is de wet van de vrije wil. Als een mens dat wil, doe, doe wat je wil doen. Maar het kan dus ook anders. En dat inzicht deel ik graag met anderen. Want nogmaals, er zijn werkelijk niet afhankelijk van hoe anderen over ons denken. Wij dienen zelf goed over onszelf na te denken en eerlijk, volslagen eerlijk over onszelf na te denken. Te denken, dan krijg je vanzelf respect voor jezelf. Als je dat steeds doet en jezelf blootlegt voor jezelf, want je doet het goed je bent trots op jezelf. En dat geeft je een goed gevoel. Toch, toch dient de mens duidelijk te zijn. Want je bent ook duidelijk naar jezelf. Dus waarom zou je dat niet naar een ander zijn? Daarin ligt ook het respect... Voor jezelf. Dan ga je maar eens zitten met je rug recht, rug recht. En dan zeg je uit de liefde van jezelf. Met respect voor jezelf. Hoe je over de dingen nadenkt. En hoe, hoe je over de dingen denkt. Maar niet hoe je erover nadenkt, maar hoe je erover denkt. Daar ligt het respect voor jezelf. Zo kunnen wij ons herinneren dat wij zelf nog maar zo kort geleden hiermee bezig waren. En er ook bovenuit gekomen zijn. Over onszelf heen gekomen zijn. Wij begrepen dat als we zelf niet de verantwoordelijkheid voor alles, voor alles in ons leven namen, naar alle kanten opschoten. Er zijn nog zoveel mensen die heel willen zijn. Maar het gewoon niet meer weten. En als we het op een presenteerblaadje aangeboden krijgen, het toch niet zien. Dus het is heel eenvoudig wat het leven ons geeft: onze eigen ervaringen, onze eigen gebeurtenissen, die maken dat we toch. Anders naar de dingen gaan kijken. Dat is de bedoeling van ons leven hier op aarde. Onze eigen gebeurtenissen begrijpen, daarmee omgaan, dus ervaren, accepteren en vervolgens loslaten. Zo heeft en krijgt ieder mens alle kansen in zijn leven. veel zogenaamde zachte mensen gaan snel in de verdediging. Ze weten van zichzelf niet meer hoe ze het respect, nou, laten we zeggen op een kantoor bijvoorbeeld, kunnen krijgen. Ze hebben het al zo druk: kinderen, werken, huishouden, boodschappen, noem maar op. En de dan ook nog collega's die geen respect tonen. Maar toch mogen ze blij zijn dat deze moeilijkheden op hun pad komen. Zo op deze wijze kunnen ze ermee omgaan en zich steviger in het leven neerzetten. Ze hoeven niet in de verdediging, want ze staan stevig in zichzelf. Voor zulke zachte vrouwen, tussen aanhalingstekens, maar er zijn ook zachte mannen, zouden de volgende woorden uitgesproken kunnen worden. Blijf bij jezelf. Laat je nooit door de dingen van een ander uit je evenwicht halen. Je bent zelf een mens en meester over jezelf. De ander heeft nooit de macht om dat wat Jij bent om ver te werken. Het kan niet zo zijn dat een ander sterker is dan dat wat jij bent. Hoe die ander ook krijgt en schreeuwt of met modder gooit. Die ander kan ook nadenken en ervan uitgaan. Dat ook niemand hem of haar uit het evenwicht kan halen. Want ook die ander is een mens. Maar als wij mensen toestaan dat wij onszelf uit ons evenwicht laten halen, dan zijn wij daar zelf verantwoordelijk voor. Nooit die ander. Dan hoeven we ons niet te beklagen. Want dan kunnen we onze eigen verantwoordelijkheden nemen in ons leven. Ook al ligt er zoveel op je bordje, dat je maar allemaal moet doen. Maar dan kun je alles met jouw energie gewoon aan. En krijg je plezier in dat wat je moet doen op je kantoor of waar dan ook. En heb je plezier in wat je doet. En in het naar huis rijden. Het boodschappen doen. Met je kinderen van de crash afhalen. Je kunt met ruzie omgaan. Want dan laat je je niet meer gek maken. Ook niet meer door de tijd. Maar dan kom je voor jezelf. Het zijn dingen die je alleen maar kunt overdenken in jezelf. Die niet buiten je liggen, maar waar je in jezelf over kunt mediteren, over kunt nadenken. Dan kun je zo ontzettend veel. Dan barst je van de energie, want je klaagt niet meer klagen is slechts dat jij er niet mee om kunt gaan. En klagen is ook een enorme energieverliezer. Heb ik nog tijd? Oh ja. Ja, er was, uh, je zei nog iets in de mail. Um, even kijken. Nederig zijn in het geval waarop je het schrijft. Anderen zeggen dan weer dat ik niet krachtig genoeg reageer en mij te nederig opstel, schrijf je. Ja, dat is eigenlijk wat ik hier bedoel. Dat zijn alweer mijn woorden, Duidelijk zijn. Niet schreeuwen, krijzen of huilen. Maar duidelijk zijn vanuit jezelf. Want als je dat niet doet... Dan kun je jezelf wijsmaken dat je heel goed bent. Want nederig zijn lijkt ook heel wat. En het lijkt zo waar een prachtige eigenschap. Maar het tegendeel is waar. Het belet je om voor jezelf op te komen. Want je lijkt comfortabel te zitten in het negatief denken. Terwijl je dat niet in de gaten hebt. Het houdt je voor de gek. Het komt uit je ego. Deze nederigheid komt niet uit de kant van jouw ziel, maar uit het stoffelijk denken. Nederigheid vanuit de ziel, is geheel anders. Is een stapje, soms meerdere stapjes terug doen, om dat wat anderen niet begrijpen, goed en duidelijk uit te leggen, je niet aangesproken te voelen, je niet beledigd te voelen, niet denken dat je respectloos behandeld wordt, maar nederig zijn is. Jezelf maar al te goed herinneren dat jezelf ook eens zo geweest bent. En dat die ander nu op weg is, naar zijn of haar weg. Nederigheid in het besef dat we nog maar aan het begin staan van een ontzaglijke ontwikkeling, die we stukje bij beetje tot ons krijgen. Ja, en eigenlijk wilde ik het hierbij laten, maar ik zit me te bedenken, ik heb nog wel even wat tijd. En ik heb praktisch ook mijn hele leven gewerkt, even een korte periode dat mijn kinderen werden geboren niet en ik was zo gelukkig om de lagere school en de, nee, een stukje van de lagere school, maar de kleuterklas als, als moeder thuis te mogen meemaken alhoewel ik heel veel onbezoldigd werk deed voor anderen um, maar op een gegeven moment begon ik dus ook te werken. En uh, toen hoorde ik iemand toen hoorde ik dus tegen mij zeggen. Ik de maar rot van hot van, van naar her. En nou ja, ik zie, ik zie vrouwen nu ook wel eens zo. Helemaal met een rood hoofd. Uh, de kinderen en de boodschappen. En uh, nou, overal. Je moest er nog goed uitzien ook. En het huis moest op orde. En, uh, de, en je moet nog weg. En je moet nog dit en je moet nog dat. En ja, je haar moet er goed uitzien. Kortom... Uh, dus niet make-uploos het leven door. Uh, kortom, altijd, iedere dag een bruiloft, zo, dat gevoel. <coughs> en uh, ja, toen zat ik bij een uh, dinertje en wat hoor ik? Er werd tegen mij gezegd, ja, ik heb niks aan jou. Want ja, je gaat gewoon naar huis als je kinderen ziek zijn. <laughs> nou, daar barstte ik dus in het restaurant, in een... Overdreven, nou ja, in het bijna hysterische huilbaar uit. Gelukkig is dat lang geleden hoor. Maar goed, ik schaam me er niet voor. Het gebeurde gewoon. Ik weet ook nog precies in welk restaurant. Mensen kijken je dan verbaasd aan, Dat kan je allemaal niks schelen. En dan vlucht je naar de toilet. En oh, dan heb je zo verdriet. Hm, niemand begrijpt mij en ze vinden mij niet aardig. En het werk wat ik toch allemaal doe, dat is toch hartstikke veel. En moest kijken wat ik allemaal doe, ging je door mijn hoofd. En ik voelde me heel erg ellendig. Ja, dus ik begrijp het best, maar ik heb het wel aangepakt. Ik dacht bij mezelf: ja, dat kan nog wel waar zijn allemaal. Maar ze gaan dus, dus gewoon voorbij aan het feit dat ik goed werk aflever. Echt heel goed werk aflever. Ondanks mijn kinderen, mijn huishouden, de hele reutermeteut. Dus ik heb op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb mijn rug gerecht en ik heb gezegd, is er, is er een aanmerking verder op mijn werk? Nee, dat was wel goed. Want dan heb ik dus gezegd dat ze ervan uit moesten gaan, dat als mijn kinderen ziek waren, dat ik thuis zou blijven. Zo eenvoudig. En als dat niet, eh, dacht ik bij mezelf, dat heb ik niet uitgesproken, maar ik dacht ja, als dat niet zo, eh, zo geaccepteerd wordt... Dan heb ik zoiets anders als ik dat zou willen. Um, nou, werkelijk nodeloos te zeggen dat er nooit meer op teruggekomen is. Nooit meer geklaagd is. Ik heb het niet overdreven, maar nou ja, dus mijn kinderen werden wel eens een keertje ziek. En uh, gewoon net als ieder kind ook wel eens een griepje heeft. En uh, nou, dan bleef ik lekker thuis. Bleef ik gewoon thuis. En eh, ik zorgde wel dat, eh, dat mijn werk klaar was, of dat ik het soms mee naar huis nam. Of ook niet. Daar was ik ongelooflijk duidelijk in. En weet je, als je duidelijk bent, dan wordt dat behoorlijk gerespecteerd. Was ik toen een krachtige vrouw, of een sterke vrouw? Ik weet het helemaal niet hoor. Ik heb geen idee. Maar het gaf mezelf een ontzettend goed gevoel. Misschien zijn al die dingetjes zo bij elkaar de reden geweest waarom ik ben wie ik nu ben. Dat zou wel eens heel goed kunnen. Dat je niet meer, um, ik wil niet zeggen dat ik niet assertief was, of dat ik wel assertief was, heeft er eigenlijk niet mee te maken. Ik kwam voor mezelf op. Dat is het. En niet anders. Met alle redelijkheid, in alle redelijkheid. Maar dan ook wel altijd het beste uit jezelf geven. Dus daar geen misbraak van maken. Ja, zo ging dat. En dat wilde ik eigenlijk nog even zeggen. Ik heb nog wel een hele hoop tijd over, zie ik Nog uh, tien minuten. Maar nou, het gebeurt ook wel eens dat het ineens erover, dat het eroverheen gaat. Dus stop toch maar. En uh, ja, het was weer een, uh, <laughs> gewoon een uh, genoegen om weer uh, deze lezing te maken. En ik eh, dank je van harte voor het luisteren. Ik hoop dat je het een beetje plezierig hebt gevonden. En dat je er niet bij in slaap hebt eh, bent gevallen. Maar ook dat is niet erg. Als mijn stem je in slaap doet vallen, nou, dan doet die stem dan toch iets voor je. Dan slaap je ook lekker en dat is ook fijn. Ja, mediteren is gewoon nadenken over jezelf. Je kunt ook nadenken in jezelf, over al je gedragingen, wat je doet, wat je niet doet, wat je zegt tegen anderen. Wat je misschien niet gezegd hebt of wel gezegd hebt, maar heb je alles wat je gezegd hebt wel uit de liefde gezegd. In feite doe ik dat ook, dus het nadenken over mezelf als ik deze lezing uitspreek. En het is goed om erover na te denken, vanuit de liefde te denken. Werkelijk hoor, ik zeg het uit ervaring. Het maakt je leven een stuk eenvoudiger, plezieriger. En we hebben het over werken gehad, werken op een kantoor met andere mensen enzovoort. Over respect. Als je duidelijk bent, zonder... Een ander pijn te doen, een ander te kwetsen. Maar vanuit jezelf. Dan kun je zoveel bereiken. Dan krijg je daar zoveel energie van. Dan word je serieus genomen. Nou, nogmaals, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer. Tot volgende week. Ja, ik ga, nog, ik ga nog één lezing doen. En dan, eh, dan ga ik een een soort zomerreces in. Ik weet nog niet of het een maand wordt, ik weet het nog niet. Ja, je mag natuurlijk altijd de oude lezingen, als je dat graag zou willen beluisteren. Je kunt op mijn website kijken, ykra.nl. En dan kun je komen op die zijn, d i z lange Waar alle lezingen opgeslagen zijn. En je mag me natuurlijk ook altijd mailen hoor. Dat vind ik altijd groot genoegen. En dat dank ik je ook altijd hartelijk voor: dat je zoveel vertrouwen in mij hebt geschonken. Um, ja, heel graag. Tot volgende week. Dag!